Mm. Uh, je, je mag hier wel overnachten En ik zal je ook wat te eten geven uh, Eens kijken wat ik in de provisiekast Ik heb hem de deur gewezen, heer Olivier uh, uh, Wie? Die niks, die, die, die, die, die fladderfiguur En uh, uh, wat is dit dan? Hier zit hij, in mijn kast, achter de koffiekoppen Hoe kan dat nu? Ik heb hem krachtig in de sneeuw verwezen met die goedvinden Ik ben maar, altijd in, in overal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 Ik heb gedaan wat was afgesproken. Ik ben kijken gegaan naar morgen. En nu ben ik wederom. Oh, dat gaat vlug. Nu, hoe was het? Hoe zal mijn lezing op de kleine club morgen gaan? Zal ik succes hebben? Ja, groot succes. Oh, oh, weet je het zeker?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 Ik zal succes hebben. Wat zal right? right uh, de toekomst ons brengen? Ik bedoel... Ik wil vanmiddag met u spreken over de toekomst. Als u mij volgen kunt... Uh, zoals ik in het begin reeds gezegd heb. Je hebt nog niets gezegd, Tamis. Dat staat op pagina 30. Oh, oh. Um. Lach toch niet? Niks Nick zegt dat deze lezing succes zal hebben. Uh, uh, ik verzoek om stilte. Het uh, onderwerp is belangrijk. Wat zal de toekomst ons brengen? Wat zal de spreker ons brengen? <lacht>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 Goed in diggeltjes, hè? Met je kapbijltje. Helemaal in fijn stukjes, zodat de gesloomde niks weer een bliksem wordt. Ja, in fijne diggeltjes, met mijn kapbijltje. Ja, Maar eerst ga ik met jou afrekenen. Je hebt me bedrogen en voor aap gezet. En nu zul je de toren van een heer voelen. En daarna gaat dat klokkenwerker eraan. Uh, excuseer, Olivier, niet hakken, als ik zo vrij uh. mag zijn. De heer Niks is overal, zichtbaar of onzichtbaar.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 Bommel wilde me 25 verloren geven, maar dat is te gek, dacht ik. 25 aan mijn zolenmakker? vraagt voor mijn het een miljoen en hoepel op. Een miljoen? Dat is nog veel meer dan 25.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 En die bediende beweerde dat de uitslagen goed waren... ...omdat hij ze uit de toekomst had of zoiets. Ja, nou, je kunt nooit weten dag. Ik toto uitslagen uit de toekomst? Wat zie je? Nou, nou kan het niet zachter? Ik vertel je toch eerlijk dat ik een kraak verdiend heb. We zullen delen. Ik kom misselijk ja. van jouw kraak. Je mag hem houden. Maar dat briefje is van mij. Dat briefje? Dat is een ingevuld toto formulier. Wat moet je daarmee? Je je denk er rammelt. Ah, rammelt. Jij bent een sukkel en je zult het nooit leren. Ja, nou. Juist, ja, ik ruik zaken. Zaken. Als die opgepoetste valet beweert dat deze uitslagen uit de toekomst komen... Ja, ja, ja, ja, uit de toekomst. Ja. ...dan zijn ze waard om overgeschreven te worden door mij met eigen balpen. Ja. Want daar op Hommelstein zit het groot kapitaal, jongen.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 Ik geef een rondje. Vraag wat de jongens willen drinken, Evert. Op de pocht zeker weer. Dan begin ik niet aan, sup. Je moet eerst het rekeningetje even voldoen dat ik hier heb liggen. Doe niet zo krentweg. Over een paar dagen heb ik genoeg geld om je hele kraam over te nemen. Ik heb een prachtig oude jongen. En je kent mijn neus voor zaken. De voetbal. Ik weet de uitslag voor 100 zeker.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 Een prima man, die sup. Nee, hey, je hebt dat formulier gerold. Ik had je in de gaten, broer. Nou, zet die zo uitsloperig, zegt, Ken je wel? Het, dat briefje is keurig teruggegeven, hoor. Ik heb het alleen maar even bekeken. Nou, ons, Evert. Jij hebt het overgeschreven. Dat is geen werk. Dat is niet eerlijk. Dat nemen we niet. Schande! Ik weet het goed gemaakt. We zullen niks zeggen. Maar dan moet jij ons ook de uitslagen laten zien.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 Die uitslagen ga ik Laten overschrijven. Ook Blijf eraf! Ik... Lelijke diep met papier, dat is van mij! Dit is van mij! Kijk hier! Ah. Ik wil het ook overschrijven! Los! Los! <tie noise> Kijk hier! Halt! Doorlopen! Ja, ja. O, o, o. Dit is een rare ruil. E Wat noteren deze verdachte personen? Wat is dat, commissaris? Bewijsmateriaal, ventje. Hm? Een totoformuliertje dat ik in beslag neem. Er oh. werd om gevochten, zie je? En het zou best kunnen dan. Wat moet dat? Oh, nee. Doorlopen, lummel. Hier volgen de uitslagen van de elders gespeelde wedstrijden: Rommeldam, Trottense Boys. Nul. Nul. De Labardanen, HBOK. Drie. 1. Bovenbazen, Lemlandia, 1, 2, ja. Kom nou, de verfschilderij, dat is verlost. Nog één, als die ook goed is. FC Baribal ah. AC Kukko, 0, 0, Ja, juist, alle uitslagen zijn correct. U hebt goed gekeken. gekeken. Ik heb gewonnen met wel welnemen. Ik wist wel dat er iets achter zat... Niks zit erachter. Ik heb geen Gewonnen, meen ik. Alle uitslagen zijn goed, jonge heer. Dat is toevallig. Heel Rommeldam doet aan de toto mee... en iedereen gelooft dat zijn uitslag goed is. Haha. Excuseer. Ik liep me even gaan. Mm -hmm. Maar wat u daar zegt is onmogelijk... wanneer ik me zo mag uitdrukken. Ik heb mijn formulier ingevuld... aan de hand van de inlichtingen van de heer Niks hier. Hij heeft voor mij in de toekomst gekijkt.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 Maar iedereen jokt tegen arme pleksem. Die toto, hè? Die is lelijk fout gelopen. Ja, lelijk? Geen cent kwam eruit, baas. Oh, het is hij donker, zeg.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 Het is je slechte geweten, jongen. Maar die goede uitslagen geven me te denken. Er moet iets achter zitten. Op Bommelstein hebben ze een toekomstkijker. Wat ik je bom. Het is mijn slechte geweten. Ja. Ik had beter naar mijn onderwijzer moeten luisteren. Maar ja, nou is het te laat. Is het meer zover? Schrijf me dat zeven. Kom mee. Wij gaan naar Bommelstein om een onderzoekje in te stellen.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 Waarom, heb je dit akelige stukje gekocht? Het is een eng ding, vind ik. Onzin. Stel niks voor. Maar het heeft iets met de toekomstkijkerij te maken. En dat is me wat waard. Uh, het lijkt toch op iets? Iets.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 Weet je wat? Ik ga naar Pijn om een nieuwe schilderdoos te halen. Hè? Huh? Hallo? Goedenacht. Het is prettig dat ik u tref. Ik word door berouw gekweld als ik zo vrij postig mag zijn. Gunst? Wat mal? Wie een peper en muntje? Dank u. Nee, het zit dieper met uw welnemen. Donkere hoeken grijnzen mij aan. Overal zit niks. Ik voel.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 Wat mag het wezen? Niks. Hij is groot geworden. Hier is veel banken voor straks. Uh, veel banken maakt arme rap vluggen niks groot. Ga je de verfschilderij in barreltjes maken? Dat is beloofd. <coughs> Ter zake. Met praatjes verdienen we niks. Uh, waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik wil dat schilderij kopen. Het portret van deze heer hier, als ik me zo mag uitdrukken. Dat kan.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 En nu maar eens afwachten wat de toekomst brengen zal. Niet veel pretdingen. Heb hebben straks gekijkt en jij zit morgen in een klein kamerhokje met straletjes voor de raam. Opgesluit en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 Maar hij is groot, want in dit kamerhokje is veel banken. Dit moet afgelopen zijn, makker. Dat heen en weer gedraafd door mijn slaapvertrek stoort de racht vibratie van mijn... Dinges, ga weg. Zo meteen, ik moet je wat vragen en ik dacht, laat ik het maar meteen doen. Dan ben ik er vanaf. <laughs> Dacht je dat? Huh? Ja, kijk, het gaat om een schilderijtje. Ik heb het verkocht aan een kunsthandelaar. Voor een miljoen. Maar dat miljoen was maar een tientje waard. En nu is het op. Zo Heb je nog wat verf voor me? Dan ga ik een nieuw stukje maken. Knoeier? bederf Bederver. Ik zal jou leren om een verf voor een tientje te verkopen. Vooruit zie dat je je schilderij terugkrijgt. Ruk uit.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 Jij behoort bij het verzamelde bewijsmateriaal en je probeert ze eruit te kletsen. Maar ik zal dit wetenschappelijk uit laten zoeken. Bro, de dubbel frequent van Humpelmeier. De maakt het groot aardig. Hoe vresbaar. Het is een schone vinding, de materie ontbinden. Jeder corpus kan zo wederkeren tot de stof. Bro! Klingelding, tuurt duurt maar voort. Met het laboratorium, professor Pelewitskowski zelf. Ja, en met commissaris Dulleman. Spreekt u een weinig luider, bitteku. De GX-boys vertoont zo'n klapper geluid dat met de zin vergaat. Ik heb een rare verschijning hier op het politiebureau. Wat zegt u? Een verschijning op het politiebureau? Braw. Het is een vreemde zaak. Ik heb hier een modern klatsschilderijtje dat niks voorstelt...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 Geef maar hier, dan zal ik dit maalwerk wetenschappelijk analyseren. Goed. Maar wees er zuinig op, professor. Het is bewijsmateriaal in een rechtszaak. Kinder geplauder. Alsof ik iets beters te doen heb. De dubbelfrequent van Humpelmaag is tot 15 fix opgelopen en ik moet gaan reguleren. Mijn plaats daarvan sta ik hier met een onbekwaam gemaakte... Was stellt ihr vor? Komisch? Sieht also, dass man aus der Auchwinkel des Sinn denkt? Ein unbewusster Angstreflex, weil man als wetenschappelijke Fax Wahrheit von hat? Besonders, wenn man in der Materie und Binder baut.